Eefje kunnen met het NOS-journaal. Op de Nieuwe Maas, bij de Erasmusbrug in Rotterdam... zijn een watertaxi en een motorsloep op elkaar gebotst. Twaalf mensen vielen daarbij in het water. De hulpdiensten rukten massaal uit om iedereen op het droge te krijgen. Volgens de veiligheidsregio ligt er nu niemand meer in het water. Drie mensen zijn met botbreuken en verwondingen... door de schroef van de sloep naar het ziekenhuis gebracht. De negen overige opvarenden worden op het politiebureau opgevangen. De VS neemt extra veiligheidsmaatregelen voor Amerikaanse diplomatieke posten in islamitische landen. Dat wordt gedaan vanwege de verhuizing van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem maandag, meldt CNN. De VS houdt rekening met protesten, omdat de Palestijnen Oost-Jeruzalem niet als Israëlische stad zien, maar als de hoofdstad van een toekomstige Palestijnse staat. Het grondpersoneel op Schiphol stopt voorlopig met de stakingsacties. Eigenlijk zou er dit weekend weer actie worden gevoerd, maar de vakbond gaat maandag opnieuw met de werkgevers in gesprek over de arbeidsvoorwaarden. De afgelopen weken voerden veel bagageafhandelaars en de Bali-medewerkers al meerdere keren actie. Bij KLM waren geen acties. KLM heeft een eigen cao. Ook daar wordt over onderhandeld. Voor het eerst in de geschiedenis is de Duitse voetbalclub Hamburger SV gedegradeerd uit de Bundesliga, de hoogste divisie in het Duitse betaald voetbal. De club won thuis nog met 2-1 van Borussia Mönchengladbach, maar dat was al niet meer genoeg om degradatie te voorkomen. In maart werd trainer Hollerbach al aan de kant gezet vanwege de slechte resultaten. En Max Verstappen start morgen bij de Formule 1 Grand Prix van Spanje vanaf plek 5. Hij was bij de kwalificatie net iets sneller dan teamgenoot Ricciardo. Lewis Hamilton van Mercedes was in Barcelona het snelst. Hij begint morgen vanaf pole position met zijn teamgenoot Bottas direct achter zich. De Ferraris starten van... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Entertainment for You. <middels> Jarenlang was jij van mij. Ik hield zoveel van jou. Hoor nog in de verte, jouw muziek. Soms in een droom, kom jij voorbij. Dan hoor ik weer jouw stem De woorden die je zei, zijn nu voorheen Nu in mijn mooiste dromen. Ben jij nog zo dicht bij mij Ik hou je vast En hoop dan toch Die droom gaat nooit voorbij Nooit voorbij Ik wil nog een keer met je dansen Zodat ik dicht bij jou kan zijn Jouw in je mooie ogen kijken die stralen als de zonneschijn Ik heb voor jou echt alles over Was jij maar heel dicht bij mij Ik wil nog een keer met jou dansen De tijd verstrijdt, het duurt zo lang Totdat ik jou weer zie maar ik weet dat deze dag, snel gaat komen. Dan stil je mijn verlangen, en mijn wachten wordt beloofd. Dan haal je mij, als jij dat bent voor altijd uit die droom, uit mijn droom. Geen keer met je dansen, zodat ik dicht bij jou kan zijn Jou in je mooie ogen kijken, die stralen als de zijn. Ik heb voor jou echt alles over, was jij nog maar dicht bij mij Ik wil nog meer Dansen. Ik wil nog een keer met jou dansen. Welkom in het tweede uur van Entertainment for You. En dat allemaal op 106.9, 104.5 en natuurlijk DAB Plus kanaaltje 5C. En ook op de TV-tekst natuurlijk hier in Zandvoort. En Jannes was dit dus en ik wil nog één keer met je dansen. Ja, ik ga een lekker plaatje draaien. Dat, dat voor, ja, voor mijn liefje. Zelka, deze is voor jou. Prvi Pujubac. Uh, pr ja, pr En dat allemaal van Halit. Uh, ja, best slik. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Mijn naam is Fred Heij. Hier hebben we CFM Vanaf de Tolweg, Tina. Met deze zomerse klanken. Ik wil ze prikken, Se privuci, da mi suzu ne vide. Prvi poljubac davno zaboravljen, prvi danak koznatje je zagrline i tiho se privuci, da mi suzu ne vide. Da mi suzu ne vide. Deze zomerse klonken van Halit. Ja, Prvi Pujubac. Oftewel, uh, ja, de eerste kus. En uh, dat allemaal uit het verre Kroatië. Maar we hebben iemand uh, ja, die hier ook uh, gewoon uh, in Nederland verblijft. En dat is Jetty. Uh, Jetty Pelletti, hallo. Goedenavond. Hey, goedenavond. Goedenavond. Ja, ik ben wat later. Nou, dat nee, geeft He? niks hoor. <laughs> Oké, okay. uh, gelukkig heb je nog tijd. Hey, um, ja, we bellen jou uh, natuurlijk vanwege uh, ja, jouw uh, single 3.0... Of, ja, het cafeetje. Het cafeetje. <laughs> wel bekend. Het cafeetje. Ja, ja. En, uh, en natuurlijk ook aan de aanleiding van uh, jouw album, hè? Ja, inderdaad. ja Tien jaar geleden begon het natuurlijk allemaal ja. met het cafeetje. En ik vond het na tien jaar natuurlijk wel tijd worden voor een beetje een upgrade te geven. Aan ja, en een, een jubileum. En mijn jubileum natuurlijk, ja. ja. Dus uh, ja, dat was natuurlijk hartstikke leuk. Uh, we hebben er hartstikke leuk feest van gemaakt. En, uh, nou, cafeetje 3.0 is natuurlijk een beetje de voorloper op het album. Pinten en patatten. Ja, en daar is Pinten ook een beetje uh, ja. beetje half Vlaams, half Nederlands. Aangezien het toch in twee landen werkt, dat dat toch een beetje verdeeld moet worden, natuurlijk. Ja. En, uh, nou, ik, ik, ik, ik heb eigenlijk alleen maar leuke reacties gehad. Dus ik ben hartstikke blij. Ja, want, uh, ja, hoe, hoe ben je eigenlijk op die idee gekomen om dan, uh, daar toch een album voor uit te brengen? Ja, nou, ik had natuurlijk uh, alleen nog maar de singles... en ik, uh, ik was eigenlijk al een jaar bezig met allemaal liedjes te zoeken... die ik leuk vond om uh, te remixen... of in ieder geval waar ik iets in zag wat ja. ik uh, opnieuw wilde maken... En aangezien je natuurlijk heel veel in, in België werk, maar ook in Nederland natuurlijk altijd zie je dat mensen en bier drinken en natuurlijk na het festival of evenementen... Ja, even een gaan eten. Ja, ja, Juist inderdaad. Toen, had ik, uh, toen kreeg ik van ja, overal waar ik kom en overal waar ik moet optreden, zie ik dat. Dus het was eigenlijk wel... Nou ja, een beetje voor de hand liggen dat ik zowel een Vlaams woord als een Nederlands woord zou gebruiken. En toen kwam ik op pinten en patatten. Ja. En ik uh, daar altijd mee gemoeid ben, zeg maar. Ja, nou ja, patatten, patattenkus. Je ja. moet, moet zeggen ja, wel, toch? Nee, nee, nee, dat, dat zeggen ze niet in, in Vlaanderen. Oh, oké. Okay. Een, een patat in Vlaanderen is een aardappel. En, dat, en de frieten zijn echt frieten in, in, uh, in België. De, de bewerkte patatten. ja. En oh, okay. in Nederland zeg, wij zeggen in Nederland gewoon... een het patatje met, weet je wel. Ja. En dat is dan voor ons een frietje. Ja, en een uh, pintje. Ja. En een pintje pakken, hoor. Een, een, ja. ja, wij zeggen in Brabant ook wel veel pintje. Maar de rest van Nederland zegt natuurlijk gewoon... Uh, een een biertje of een... Uh, ja, zoiets hè? Ja, een fluitje. Fluitje, een ja. fluitje, ja. Een vaasje. Een vaasje, inderdaad. Ja, maar dat zijn, uh, zijn heel andere dingen, die vaasjes. Ja. ja <laughs> Dan gebruiken ze meestal voor mij, uh, vooral in Duitsland. Dat zijn, uh, ah, okay. dat zijn uh, flinke vazen. Vazen. Oh, ja. Ja ja, okay. ja, ja, Vooral in ja, oktober. Dat denk dan, meer aan, dan denk ik altijd meer aan pullen, maar goed, dat is dan ook weer iets anders. Ja, ja, ja. Ja, ja maar ja. ze noemen het daar vazen, Dat zijn echt van die hele, ah, ja. hele hoge glazen. Ja, oh, die laar, zo'n dat ja, ja, laar. Ja, ja, ja. Ja, ja. Dus dat, ja, ik ken het wel, ja. Ja, dat doen we, ja maar zo doen dus inderdaad het punten- en Patatten album is ontstaan. Ja. ja en, en, en, en na alle tevredenheid, uh, tenminste, ik neem aan dat je vindt dat, uh, dat het album gelukt ja. is. Toch? Ja, het super, super gelukt, ja, inderdaad. Uh, uh, ik heb er heel veel zijlige liedjes gebruikt, dus ja. ik heb echt voor, voor jong en oud uh, heb ik er opgenomen. Dus, uh, want ik zie natuurlijk in het publiek ook altijd... Ofwel kinderen staan, ofwel, 18 tot 25, maar ook 30s en 40s, en natuurlijk wat oudere mensen. Ja. Uh, maak ook vaak mee. Dus ja, het wordt dan wel iets moeilijker om uh, de juiste muziekkeuze erbij te verzinnen. Zo. Maar ja, uiteindelijk heb ik zoiets van, uh, er staat voor elk wat wils op. Dus uh, ik vind het een heel veelzijdig en leuk album geworden. Ja, ja want ik, vind... ja, ik vind het wel leuk dat, uh, dat je er ook toch een, een Engelstalige titel tussen hebt staan. I can See Cleary Now. Cleary Now, <laughs> ja, dat is echt leuk hè. Ik had een beetje ja. voorbeeldje als Litouwers. Ja, Litouwers inderdaad. Ja, we hebben natuurlijk alleen het refreintje een beetje gebruikt. En ja. uh, de coupletten hebben we zelf verzonnen. Maar ja, dat is natuurlijk ook verschitterend. Het is wel een liedje wat iedereen weer mee kan zingen, hè? Ja. Zo, uh, alleen maar het refrein. Dat is al hartstikke leuk als je ergens bent en je kunt even lekker mee ja. ja, dat doet ook altijd goed, hè, voor de mens, denk ja. ik allemaal. Hoe is het uh, met de, met de boekingen prima? Ja, super. Ja, ja, ik kan echt niet klagen, nee. Ik heb het elke week hartstikke druk. Het is echt een gekke huis. Eigenlijk op het moment had ik een uh, optredensstop uh, neergezet. Uh, tot oktober. Want uh, ja, je moet het wel ook allemaal live kunnen performen. Hè? En, ja. Uh, ja, en ik doe niks payback. Dus ik wil het wel allemaal gewoon perfect doen. Want uh, zo ben ik nou eenmaal. Ja. En uh, nou ja, dan moet je ook af en toe een keer stoppen. Uh, zeker ja je het, moet het even uh, te veel ja nou nee, <laughs> je moet, moet rustpauze nee. in. Nee. juist inderdaad ja en dat was wel even nodig want de show op zichzelf ik had 28 april dan de jubileumshow gegeven in België dan wel ...maar daar had ook acht maanden voorbereiding nodig... ...met dansers, met uh, eigenlijk een heel toneelstuk... ...met andere artiesten... ...ik heb de deurzakkers meegenomen uit Nederland... ...en de rest waren Vlaamse artiesten... Ja. Waaronder eentje wel bekend waarschijnlijk... ...dat is Willy Sommers... ...dat is ook een hele goede vriend ja, van me klopt, geworden... Ja. ...en uh, nou, er was natuurlijk hartstikke veel werk... ...maar ook wel een superleuke show voor alle aanwezigen... ...en het was ontzettend leuk... ...want uh, ja, tijdens de show is dus ook het album Pint en Patatten uh, ...naar voren gekomen... ...en ja, dat was echt een heel goede aarde gevallen natuurlijk... Ja. Dus ik ben eigenlijk al met al super tevreden. Ja, dat, uh, dat vinden wij prettig om te horen. Ja. ja, en ik kan weer vooruit met het cafeetje 3.0. Ja toch? 10 jaar, want, <laughs> ja, want als, als je hetzelfde liedje elke week moet zingen, zo drie, vier keer... ...dan ben je wel blij dat er keer iets, toch een ander klankje in je hoort ja, ja, toch uh, zie ik het. het uh, dus wel helemaal hetzelfde is, maar het is gewoon lekker een beetje gemoderniseerd weer. Ja, maar ik zie ieder, bij ieder feestje komt hij nog steeds ervoor, Het kleine cafeetje ja, aan de haven. Ja, ik weet het. Ja. ja. En, en hij doet het nog steeds goed. En, en, en dus, ja, dus ik blij om. Ja, ik bedoel, ik een mijn lijflied geworden, hè? eigenlijk zo. Ja, nou ja, het is een het is, het is nummer uit het, uit het verleden. en uh, ja, dat, dat, Ik denk van, nou ja, we zijn nu, uh, pf, wat is het, een kleine 30, 40 jaar verder als het niet langer is. Ja, ja en, en... en het leeft nog steeds. Ja, en het, het leeft nog altijd... steeds, inderdaad. Ja, ja. Zijn, ik vind dat, dat soort liedjes zijn ook een beetje tijdloze liedjes En dat vind ik echt fantastisch. Wie ze toen ooit verzonnen heeft, ja, daar kan ik alleen maar al mijn lof aan uitspreken. Ja, nou, want, ja dat weten we. Ja, ja, ja, ja inderdaad. Dus die, uh, was die, ja, die uh, ben ik zeer dankbaar. En was... zij mij ook, want ik hou het toch weer in leven natuurlijk. Dat is die man met de baard, hè? He? Uh, en het bolhoedje. En nee, maar dat is het kleine cafeetje aan de haven. Hè? En ik heb het over ja? mijn cafeetje. Oh ja, de, ja, cafeetje ja, ja, ja, nou ben ik in de war. Ja, sorry. Ja, je ja, <laughs> bent in de war. Het cafeetje van Bobby Prins. Ja, ja, de, ja Bobby de, de Prins de inderdaad. Ja. Is meneer Broek. Dus die, uh, ja, die, die, die uh, lacht natuurlijk zijn ook helemaal om. Oh, die cafeetjes, die weten wat. <laughs> <Ja>. <laughs> Hai, maar dat is, uh, ja. Uh, we gaan hem we gaan le lekker zo draaien. Uh, Heerlijk, wat, wat, uh, ja. wat zit er nog in het verschiet bij je? Nou, ik krijg nog mijn eigen biertje op de markt in België. Okay. Ik ga eigen pintje heb ik uh, Kanarie pintje? Een blonde jetty. Nee, oh. het is een stevig biertje. Okay. Zoals Yeti ook is. Een blond stevig biertje. En dat gaan we in juni uh, lanceren. En dan ga ik ook gelijk weer een nieuwe single lanceren. Ja, dan ga ik eens eventjes uh, zodra ik in. Jullie, ja, ja daar krijgen jullie vast al weer bericht van. Ja. En uh, ja, we gaan gewoon lekker door. We werken gewoon elk weekend weer uh, uh, lekker op uh, planken, overal. En uh, nou ja, ik vind alles uh, prima. Dus uh, we zijn heel druk bezig met, een, uh, met weer een hele leuke voorbereiding voor de zomer. Gaan we gaan ook weer een leuke zomertour doen. Dus ja, okay. er zit nog van alles in het verschiet. Oké, okay, nou ja, als ik in ieder geval in Brugge ben van de zomer, dan uh, Hent ze dan denk ik ja, even. Dat uh, ja, dan ga ik eens even kijken of we Blonde die kunnen vinden. Ja, zeker. In die omgeving wel, want het gaat in Oost-Vlaanderen uitbrengen. Ja. En het wordt in Nazareth uh, wordt gepresenteerd. En ja, dat zal ongetwijfeld ook in de richting bruggen gaan. Ja. Dat dus ja. zou leuk zijn. En ja. misschien neem ik ze wel mee naar Nederland, joh. Ja, ik, ik, ik ga ze eerst proeven. Ja, maar het is perfect in ieder geval. Oké. Okay. Hey Jetty, ik uh, wil jou bedanken voor je tijd, in ieder geval. Ja, dankjewel. Jullie ja. ook voor het bellen en geniet van het weekend. Ja. Het mooi weer in ieder geval. Ja, gelukkig en, en, hier en, ook, in ieder geval. Ik weet niet uh, waar je nu zit. Het lijkt maar... In Tilburg, hè? Het zit nu in Tilburg. Ah, oké. Okay. Uh, nou ja, in ieder geval bij deze. Uh, ja, geniet van het weer. Ja, dankjewel. En graag tot, uh, tot de volgende keer. En, uh, ja. Had je nog een site trouwens? Ja, www.paletti.nl. Uh, to... ah, Oké. Okay. Dus uh... Je kunt natuurlijk alles zien op Facebook. Want als je mijn pagina liked, dan zie je overal waar ik kom en wat ik doe. Dus mensen kunnen mij op verschillende manieren wel uh, bekijken. Oké, okay, dus uh, alles is up to date. Alles is up-to-date, ja. Ah, okay. in de, in, op, de, op de pagina kunnen ze ook twee maanden vooruit kijken waar ik uh, sta uh, met de optredens. Dus dat is wel iets makkelijker als op Facebook zet ik het per week neer. En zo we... kun je het vooruit zien. Ja, en sowieso als ze clips van je willen zien, dan kunnen ze ook naar YouTube, hè? Ja, het YouTube natuurlijk, het kanaal. Maar ze staan ja. ook allemaal op de website, dus je kunt dan heel makkelijk alles vinden. Ah, oké. Okay. Hé, Jetty, we gaan aan het draaien. Café 3.0. Nee, gezellig. Ja, daar okay. ziet zou ik zeggen. Ja, doen we. <laughs> Hey. En tot de volgende keer. Groetjes en ik hou je op de hoogte of het lekker was of niet. Dat is goed, dankjewel. Oké, okay. hoi hoi. Hoi hoi. Hoi, Jetty Paletti, Café 3.0. was er dan Jetty Paletti en uh, ja, cafeetje 3.0 en uh, ja, heerlijk feestnummer en ja, ik zou zeggen in ieder geval heel veel succes met uh, ja, met, met, met de album eigenlijk, hè? ja, dat is het we gaan een plaatje draaien, dromen alleen maar dromen en dat allemaal van Sineke blijf lekker luisteren entertainer voor je tot de tussen 7 uur jij bent een vriend maar een geheim Stroom ik van jou en mij. Alleen de nacht weet heel goed hoe ik dan lief met je vrij. Hoe jouw mond mij heel zacht kust, betovert mij steeds weer. Hoe vaak heb je mij?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 Regala mio sorriso, io ti porgo una. Rosa. Su questa amicizia nuova, pace sì. Che so come sono, infatti chiedo perdono. Se quel che fatto è fatto, io però chiedo. Regala mio sorriso, io ti porgo una. Rosa. Su questa amicizia nuova, pace sì. Rosa. Perdono. Con questa gioia che mi stringe il cuore. A 4-5 giorni da Natale, un misto tra incanto e dolore. Ripensa quando ho fatto io del male e di persone.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 Su quel che fatto è fatto io però chiedo, regala il mio sorriso io ti borguna, su questa amicizia nuova pace sì, perché so come sono infatti chiedo, perdo, su qualche fatto è fatto io però chiedo, Scusa. regala il mio sorriso io ti borguna, su questa amicizia nuova pace sì, so sono, chiedo, perdono sì, no, no una paura. Io senza di te un po' ne ho. Qui l'abbia senza misura. Io senza di te non lo so. Che la notte balla.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 Oh, oh, oh, oh. Ja, lekker zomers hier, was dat uh, van wat jaren geleden. Tiziano Ferro. En perdono. Scusa. Oftewel, en mijn excuus. En zo hebben we ook weer, uh, ja. aan de telefoon iemand van Confetti. Ja, lekker. Goedenavond. Goeie avond. Goedenavond. Goedenavond. Hey, Hé, ja, de vorige keer hebben we jou. Uh, Jouw collega, ja, collega, moet ik eigenlijk zeggen. Hebben we gesproken. Ja. Aaron. Aaron, inderdaad. En ja, nu weer met een nieuw nummer. Zomer. Ja, zo is het inderdaad. En de zon begint te schijnen. Ja, nou ja, hier, hier schijnt die vrolijk inderdaad. Ik weet niet hoe, ja, hoe het bij jou zit natuurlijk. Ja, hier ook, gelukkig. Nou, gelukkig. Hey, ja, hoe zijn jullie weer op het idee gekomen om ja, een, toch een zomerse plaat uit te brengen? Nou, we vonden het sowieso weer tijd worden voor een, uh, een nieuw liedje. En uh, dan zijn er natuurlijk altijd een aantal nummers waar je uit kan kiezen. En ja. uh, dit nummer sprak ons eigenlijk meteen aan qua melodie, dat ze lekker blijft hangen. Ja. En zomer, ja, wie wil dan nou niet dat het zomer wordt? Dus het is ook voor iedereen, denk ik, wel uh, toegankelijk. Ja, dat sowieso. En, uh, en Tenminste, ik, ik ben een zomermens, laat ik het zo zeggen. Ja, nou ja, volgens mij bijna iedereen wel, dus... Mm, uh... Nou, <laughs> de meningen zijn daarover verteld, hoor. <laughs> Ik ken ook mensen, bij die hebben liever de winter, maar... Maar wij zijn in ieder geval echte zoveel mensen. <laughs> dat sowieso, ja. Dus uh, ja, we, we zijn helemaal vol voor dit nummer gegaan en uh, het loopt eigenlijk hartstikke goed. Ja, want jullie staan ook op de bühne, hè? Ja, met de uh, Met, met uh, wat, wat theatershows en dat soort dingen. Ja, ja, heel veel uh, eigenlijk, uh, interactieve shows met ja. kinderen. Ja. Maar uh, ja, er zijn ook steeds meer volwassenen die, uh, die ondernemers luisteren, die het leuk vinden. Maar het is eigenlijk voornamelijk uh, voor de kinderen bedoeld. Ja. En uh, ja, iedereen die het leuk vindt, mag er natuurlijk van meegenieten. En dat sowieso, ja. Dat hadden we toevallig uh, ja, een paar uur geleden uh, met Albert-Jan Vos, uh, met mijn collega. Dan hadden we het erover, van ja, hè, misschien, uh, misschien vind je het ook wel leuk. Ja. Toch, ja. Ja. Daar kunnen, ja, kunnen we niet over oordelen. Wat de een leuk vindt, ja, dat kan de andere zeggen: van nou nee. Ja, dat is ook zo. Eh, dat dat uh, waar. Ja Daarom smaken dat verschillen dat wel en, wel... en uh, voor ieder wat Prefier. wil ze. Ja, iedereen die het nummer hoort, die, die blijft het wel zingen. Dat vind ik wel, wel, wel grappig. Dan zeg ik: oh, luister eens een keer naar ons nieuwe liedje. En dan later op de dag dan hoor ik ze: het is zo. Om. Ja. ja, en dan en zingen ze het automatisch op de werkvloer. Ja, <laughs> Dat moet je hebben. Ja, toch? Ja, dat, dat, is, dat is de bedoeling ervan. Hé, hey, en ja, zitten eigenlijk nog meer in het verschiet? Uh, zijn jullie ergens mee bezig uh, met, een, met een groot, uh, groot evenement, uh, Podia? Uh, gaan jullie uh, meerdere singles uitbrengen dit jaar nog? Of... We, we hebben een aantal boekingen nog staan. We hebben vorige week met, uh, met Koningsdag mogen optreden. Ja. En, uh, we willen inderdaad nog een aantal singles gaan uitbreiden, dus, uh, uitbrengen. Dus dat zijn we... ...volop mee bezig. Ja, is dat ook voornamelijk uh, voor kinderen... Of, ...of ga je ook toch uh, naar de richting de volwassenen? Nee, we willen ons wel echt... ...op, uh, op de kinderen blijven richten. Ja. Maar ja, nogmaals, uh, iedereen die het leuk vindt... ...die mag natuurlijk van meegenieten. Ja, tuurlijk. Ja, maar uh, ja, we zijn eigenlijk volop bezig, ja. Oké. Okay. Dus, uh, Nou, we houden jullie in de gaten. Ja, nou, superleuk. Hey. Dat willen we natuurlijk. Ja, ik wil jou bedanken voor de tijd... Gedaan. En we gaan uh, het plaatje even draaien. Super. En dan kijken of we inderdaad het zomerse gevoel krijgen. Nou, ik hoop het. Dat is wel de bedoeling. Ja, vast wel. Dan ga ik eventjes aan mijn collega vragen volgende week wat hij ervan vond. Helemaal goed. Oké. Okay. Hey, ik, uh, ik zou zeggen een goed weekend. Ja, nog een zomerse avond. Ja, en uh, jij ook natuurlijk. En uh, ja, geniet uh, inderdaad uh, van het zonnetje. Komt helemaal goed. En uh, we horen elkaar weer. Is goed, dankjewel. Oké. Okay. Hey, goed weekend. Doei doei. Doe. Confetti en zomer. Kijk, yes. Dat waren ze dan de, de formatie Confetti met uh, Maurits. En uh, ja, het liedje Zomer. Ja, nou, het klinkt, uh, het klinkt best uh, gezellig. Ja, laat ik het zo zeggen. Hé, hey, uh, wat gaan we doen? We gaan nog een lekker, lekker een beetje muziek draaien. We zijn, uh, ja, we zijn nog haast weer aan het eind. Nog een dik uh, nou ja, kwartier... En eh, dan eh, gaat Mike het weer van me overnemen met zijn eh, Euro Breakdown. Dus ik zou zeggen blijf lekker luisteren. Entertainment for You tot de klokjes van 7 uur. En daarna Mike Bailey. En eh, ja, hou je van top 40. Gewoon blijven luisteren. Meer muziek, meer variatie. Met Entertainment for You. love most everywhere I'd be the moon when the sun goes down Just to let you know that I'm still around strong. That's how strong my love is That's how strong my love is strong. That's how strong my love is, baby That's how strong my love is And willow, drowning in my tears You can go Swimming when you're here I'll be the rainbow When the sun is gone Wrap you in my colors And keep you warm strong. That's how Strong my love is Darling That's how strong my love is strong. That's how strong That's how strong my love is I'll be the ocean so deep and wide I'll get out the tears whenever you cry I'll be the breeze after the storm is gone To dry your eyes and love you My love is It's so deep It's so make you cry now. That's a love, love, love, love, love. That's how strong my love is it's so make and, uh, that's my, that's how strong my love is Ja yeah, Een heerlijke soul hem. Gaan lekker verder met Elvis Presley in Suspicious Minds. Blijf lekker luisteren. Suspicion moet het zijn. Niet Suspicious mind. Every time you kiss me I'm still not certain that you love me Every time you hold Still not certain that you care Oh, you keep on saying You really, really Love me Do you speak the same words To someone else When I'm not there Suspicion torments my heart Suspicion Keeps us apart Suspicion Why torture me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 Comments in my heart, suspicion, suspicion keeps us apart. So suspicion, suspicion, why torture me? No, if you love me, I beg you wait a little longer. Wait until I drive all these foolish fears out of my mind. How oh, I hope and pray that I've I'm suspicious cause true love is so hard to find Suspicion Torments my heart Suspicion Keeps us apart Suspicion Een geval van zuiver hout. Het was het beste dat ik vinden kon. Toen niemand wegging met het goud. Mijn hart is spannend, het hardste hout. Maar het buigt nog als het moet. Maar niet te ver en rustig gaan Ik weet nog niet echt wat het doet. Dit is mijn hart, een houten hart De dames voor u hebben het al vastgezwaar Dus wees maar lief, dat kan geen kwaad En stelen lijkt me niet de moeite Zo pijn als toen ik het origineel nog had. Het gouden het goud maakt klein, Dit hart ik heb het pas tweede Het kan geen kwaad, dit is mijn hart, een houten hart. De dames voor u hebben het al vast bespaard. Dus wees maar lief, het kan geen kwaad. En schelen lijkt me niet. Zaterdag 12 mei 2018, deze mooie zomerse dag. De Puma's, mijn houten hart, hier bij CFM Entertainment for You. En dat allemaal vanaf de Tolweg 10a, en dat allemaal in zand wordt. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. 20 Cash en A Thing Love.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 de zomers. En uh, ja, ik wil zo graag altijd met jou samen zijn. En uh, ja, ik heb nog één verzoekje en die is afkomstig van Federico en die wilde hem graag horen. Wesley Bronckhorst en trots op jou. Trots op jou. Vergeet het soms te zeggen. Dus doe ik het nou.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 Voor elkaar. Ja, woord is wat ik in mijn hart bewaar. Voor al mijn strijden, ja, ook in zware tijden. Zo houden wij het vol, wel honderd jaar. Ik zal altijd geloven in elkaar. Zo, bij deze ga ik alvast afscheid nemen. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. En graag tot volgende week weer. Na mij, blijf lekker luisteren. De Euro Breakdown met uh, Mike. En het komt allemaal weer goed. Uh, allemaal verrassende antwoorden en uh, spelletjes. En uh, noem maar op. Bye bye. Maar nou, oké. Okay. Hey, tot volgende week, een goed weekend. En geniet van het zonnetje. Bye bye. En ik jou. Zo trots op jou